10 uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. Nederland zal in totaal zes F-16 gevechtsvliegtuigen inzetten... om het wapenembargo tegen Libië te handhaven. Twee daarvan dienen als reserve. Dat heeft het kabinet in een extra ministerraad besloten. De F-16 gaan patrouilles uitvoeren boven de Middellandse Zee... ter bescherming van schepen van de NAVO. Behalve de gevechtsvliegtuigen gaat er ook een tankvliegtuig en de mijnenjager Haarlem richting Libië. Er komt deze week waarschijnlijk nog een Kamerdebat over de missie. Volgens ingewijden kan de hele actie eind deze week operationeel zijn. Geïdentificeerde doden van het natuurgeweld in Japan worden tijdelijk in massagraven gelegd. Doorgaans worden doden in Japan gecremeerd, maar de crematoria in het getroffen gebied kampen met een tekort aan brandstof. Het is de bedoeling dat de lijken later worden opgegraven, waarna ze alsnog ritueel worden verbrand. Het officiële dodental staat nu op 9100 en ruim 14.000 mensen worden vermist. In het getroffen gebied zijn 270.000 mensen geëvacueerd. Onder hen zijn ook de mensen die in de gevarenzone van de kerncentrale in Fukushima wonen. Er is een gebrek aan alles, veel wegen zijn onbegaanbaar en ook de coördinatie laat te wensen over. Mensen krijgen bijvoorbeeld rijst, maar geen brandstof om te koken. Bij een Israëlische luchtaanval op Gaza-stad zijn vier Palestijnen omgekomen, onder wie twee kinderen. Defensieminister Barak sprak van een ongelukkige fout. Hij benadrukte dat Palestijnse extremisten het doelwit waren van de actie. Volgens het Israëlische leger vallen er soms burgerdoden, omdat Hamas opereert vanuit woonwijken. De Israëlische aanval is een vergelding voor een serie raketaanvallen op Israël vanuit de Gazastrook. Bij een tweede aanval van Israël in de Gazastrook... zijn volgens ziekenhuisbronnen twee leden van de islamitische jihad gedood. Het weer, een heldere avond. Morgen opnieuw zonnig, weinig wind en temperaturen van 13 tot 17 graden. Het mooie weer houdt aan tot donderdag. Daarna meer bewolking en iets frisser. Dit was het NOS Journaal. Geld stinkt, geld helpt, geld verwoest, geld beschermt.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 U ontvangt van mij dan een welkomstattentie. dbc.nl Giro 130 Den Haag. NOS, NOS, NOS Langs de lijn, met Henry Schut. Goedenavond, het zal je maar gebeuren. Je bent nog niet aangesteld als bondscoach of je hoort al dat een aantal spelers hier niet moeten. Het gebeurt de opvolger van Peter Blanger als coach van de volleybalmannen. Zijn naam werd op een persconferentie vandaag bekendgemaakt. Uh, Edwin Benne als bondscoach en Jan Held als zijn assistent. Die zullen daar zo meteen... Zelf ook een toelichting opgegeven. En de naam van Edwin Benne roept dus meteen al veel weerstand op in Oranje. Zometeen daarover meer. Ulbi Emanuelson maakte zijn droomtransfer in de winterstop van Ajax naar AC Milan. Maar een groot succes is het tot nu toe nog niet. Emmanuelsson moet behoorlijk wennen in Italië. De taal, het land, de competitie, het leven... Uh, ja, dat, dat zijn dingen die je nog nooit hebt meegemaakt. Het is voor mij mijn eerste transfer in het buitenland. Hij zit nu in het trainingskamp van het Nederlands elftal. Zometeen meer tekst van hem. En Bas Tiggeler, onze verslaggever, praat ons bij over de vele blessures, afzeggingen en vervangers. Morgen beginnen de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Apeldoorn. En de vaandeldrager van Oranje, Teun Mulder, kijkt ernaar uit om voor eigen publiek te rijden. Ja, dat is heel speciaal. Dat is de baan waar we nu uh, een jaar trainen. En uh, tot voor twee weken geleden kon je het eigenlijk wel alleen maar zien aan de buitenkant met die sticker en uh, wat vlaggen. Maar nu is het helemaal klaar ingericht hier, de concurrentie is er. Dus ja, nu begint ik wel een beetje de spanning te voelen, ja. Volleybal, voetbal, baanwielrennen en ook het andere sportnieuws. Tot elf uur in Langs de Lijn. En als er witte rook komt van de ministerraad in Den Haag, gaan wij natuurlijk schakelen met Den Haag over wat Nederland allemaal gaat doen in Libië. De lange mannen hebben dus een nieuwe bondscoach. Edwin Benne is zijn naam. Onze volleybalverslaggever Lars Geers is hier aangeschoven. Lars, goedenavond. Goedenavond. Even nog om het geheugen op te frissen. Wie is Edwin Benne ook alweer? Uh, Oud-International. Veel gevierd. Oud-International. 382 land, heeft hij op zijn naam staan. Uh, bekend natuurlijk ook van de Olympische Spelen in 1988. Waar Nederland vijfde werd, maar nog belangrijker van 1992 in Barcelona. Toen zat hij in het team dat zilver veroverde op die Olympische Spelen. Ja, en was eigenlijk, uh, als je het van hem uit bekijkt, net iets te vroeg gestopt dus. Hè? Want niet bij dat goud van 1996. Nee, hij zat er niet meer bij inderdaad. Zijn assistent uh, die hem uh, dus de komende jaren gaat bijstaan, Henk Jan Held wel, die is ook iets jonger, die was er uh, wel bij, maar uh, Edwin Benner die is daarvoor uit de selectie gegaan en heeft voor een coachingscarrière gekozen, overal en nergens, zou ik bijna zeggen, maar vooral de vrouwen gecoacht. Hij is uh, zijn denk ik op dit moment zijn belangrijkste uh, wapenfeit, is dat hij in Duitsland landskampioen is geworden met Schwerin. Uh, dat is een vrouwenteam. Dat was in 2009. Uh, en een half jaar later, hoewel dat team op de eerste plaats stond, was hij ook alweer weg. Omdat er oh. in de groep strubbelingen waren en een gedeelte van de speelsters uh, van hem af wilde. Hij is daarna uh, nog even uh, kortstondig uh, coach geweest van Jong Oranje. Dat waren dan wel weer de mannen. En tegenwoordig is hij coach ook weer in Duitsland van Augsburg, een, uh, een subtopper. Ja, dan nou heeft de volleybalbond heel lang gezocht naar een opvolger voor Peter Blanchier. Hoe zijn ze dan bij hem terechtgekomen? Nou, de spoeling was nogal dun. Uh, er zijn niet zo heel veel coaches, Nederlandse coaches... die veel internationale ervaring hebben op het, uh, op het coachingsvlak. Dan kom je op een, uh, op een aantal namen uit. Je gaat natuurlijk al heel snel zoeken naar oud-internationals... met veel ervaring, die er in 92 of in 96 bij waren. Nou, daar heb je er al niet zo, uh, zo heel veel van. En dan mensen die ook nog kunnen coachen. De, er was een, een shortlist, daar stonden uh, drie namen op... Uh, voor zover ik heb kunnen nagaan, namelijk Ronald Soto de huidige coach van uh, Lee Kurgus, uh, die, uh, die werd genoemd... en was erbij uh, ook in 1996. Uh, in uh, en dan Guido Vermeulen, die heeft heel lang de Oranje Jeugd onder zijn hoede gehad... en hij is op dit moment bondscoach van de Spaanse vrouwen. Die wilde uh, technisch directeur Bert Goedkoop heel graag hebben... maar uh, de Spaanse bond laat hem niet gaan. Dus uh, vervolgens kom je dan uit bij, uh, bij Edwin Bennet, die dus niet de eerste keus was voor de nee, duidelijkheid. Nee, dat, uh, dat, dat was hij niet, maar uh, hij schijnt daar niet zo heel erg mee te zitten. nee Nou was er van tevoren... Dus voor vandaag, voordat hij officieel benoemd werd... al kritiek vanuit de spelersgroepen. Ja, ja, het belangrijkste daarvan, uh, het belangrijkste kritiekaster... Uh, was Kai van Dijk, die zich in de Volkskrant uitliet... over uh, een eventueel aantal namen die voorbij kwamen. Daar zat Edwin Benne ook tussen. En Kai van Dijk vond dat uh, Benne niet de juiste ervaring had... om de huidige groep op het juiste niveau... op het juiste internationale niveau te krijgen. En dat heeft hij ook uh, geuit in, in de krant. Uh, maar ondanks die kritiek... Uh, heeft technisch directeur Bert Goedkoop... en uh, directeur van de Nefobo Marcel Sturkenboom... dus toch voor, uh, voor Benne gekozen. Ja, zometeen gaan we wat dieper in nog op die kritiek. Of de spelers het nou zien zitten of niet... Edwin Benne voelt zich vereerd door deze kans. Ja, zeer vereerd. Uh, het is natuurlijk mooi. Al die jaren gespeeld voor het Nederlands team. Het waren er negen in totaal. Veel jaren, veel jaren weg geweest in het buitenland. En uh, nu weer terug op deze positie... is natuurlijk een, uh, een prachtige uitdaging. Ja. Een uitdaging is het zeker, want het was de laatste tijd... Ja, behoorlijk. Kommer en kwel. Weet je waar je aan begint? Ja, ik weet waar ik aan begin. Uh, ik kan bevestigen inderdaad dat het laatste jaar uh, een eerder bergafwaarts gegaan is dan, dan opwaarts. Uh, dat proberen we natuurlijk te keren. We proberen ons best te doen om, uh, om weer uh, naar voren te komen. En uh, ja, Ik ben me daarvan bewust, maar dat is ook een deel van de mooie uitdaging. Ja, heb je daar concrete ideeën over? Wat moet er veranderen binnen dat Nederlands team? Ja, natuurlijk. Het uh, gaat even dus te, te, te ver om dat nu heel snel uh, eventjes op tafel te leggen. Maar ik heb natuurlijk mijn, mijn manier van werken. Ik heb natuurlijk mijn visie. En ik weet natuurlijk wat de bond wil. Uh, Na gesprekken met uh, verschillende mensen binnen de bond. Uh, met Goedkoop, uh, massa Cabo, maar ook met Ron eh, komen we toch ook tot een bepaald concept, een bepaald idee van hoe willen we willen gaan werken de komende jaren. Daar hebben we wel bepaalde voorstellingen bij, maar dat wil ik niet eh, gaan doen, ook zonder de spelers. Dus ik wil ook zeker met de spelers gaan praten en kijken wat hun bevindingen waren de laatste, van de laatste jaren. En wat ook hun ambitie is voor de komende jaren, hoe we dat gaan doen. Dus het heeft even tijd nodig, het heeft even wat gesprekken nodig, maar het eh, gaat goed komen. Zoals het hier in de persconferentie geschetst werd, dan is het in ieder geval een stapje terug. Hè? Het doel is in eerste instantie de Europa League, die World League even vergeten, gewoon echt weer terug naar de basis. Is dat een, is dat een principe? Maar goed, die beslissing niet World League te spelen was natuurlijk al vorig jaar genomen. Maar het is natuurlijk een feit dat, dat het team niet zodanig heeft gepresteerd dat men kan zeggen oké okay, we zijn bij het grote toernooi aanwezig. Um, uh, ...geeft dan ook eigenlijk direct aan dat je, dat je terug moet naar de basis... ...dat je je huiswerk moet gaan doen en hard moet gaan werken... ...om uh, weer uh, stap voor stap naar voren te komen. En dat is ook mijn opdracht. Ja. Lange termijn doel is uh, 2016 uh, Rio de Janeiro. Betekent dat dat je nu deze groep uh, ernstig gaat verjongen... ...dat je afscheid gaat nemen van de oudere spelers? Nee, en, uh, dat is helemaal niet de bedoeling. Alle spelers worden uitgenodigd. Alle spelers zijn interessant en belangrijk. En ik zal met alle spelers gaan werken. Ik denk dat als we het hebben over de oudere spelers, dat ook die oudere spelers nog jong genoeg zijn om jaren vooruit te kunnen. En die zullen ook hard nodig hebben. Dus daar is geen limiet, daar is geen restrictie. Iedere speler is van harte welkom. Die spelers die hebben zich wel al wat kritisch uitgelaten in de aanloop naar deze... Persconferentie, toen, toen het nu bekend is geworden, men, men heeft gezegd, wij willen een coach die, uh, die de nodige ervaring meebrengt. Ook als bondscoach. Ja, die ervaring heb jij niet. Uh, daar wordt dus kritisch naar gekeken. Mm -hmm. Ja, terecht, um, ik denk dat het uh, de taak van een bond is uh, om uh, de faciliteiten zo goed mogelijk uh, neer te zetten. Dus ook een zo goed mogelijke bondscoach. Maar dat is nou net het geval. Ik denk dat uh, inderdaad de best mogelijke optie uh, daar staat. Um, dat spelers vanuit onzekerheid en vanuit onzekere situatie uh, dat soort dingen zeggen en dat soort dingen roepen, kan ik me ook voorstellen. Ik heb vroeger ook in die situatie gestaan. Uh, maar ik denk dat spelers ook uh, zich ervan bewust zijn en anders misschien zouden moeten, zouden moeten zijn... dat uh, het, uh, het niet bereiken van bepaalde doelstellingen die laatste jaren ook met name te doen heeft met, uh, met zichzelf. En uh, ik geloof dat, uh, dat ze dat ook wel snappen. Dus ze moeten niet een grote mond hebben? Ja, dat zal ik niet zeggen. Ik weet niet of dat de grote mond is. Uh, ik denk dat communiceren uh, direct gaat, face-to-face. -face. En niet via, via pers. Dat zal ik dus uh, bij deze ook niet doen. Ja. Maar ik denk uh, dat als jongens daar moeite mee hebben... of met mijn positie moeite hebben, dan wil ik het graag van hun horen. En uh, dan zullen we uh, ja, moeten zeggen, oké, okay, hoe gaan we dan verder? Of gaan we niet verder? Hè? Dat zei Edwin Benne, de nieuwe bondscoach dus van de Nederlandse volleybalmannen... tegen Martin Friesema. Lars Geerts hier in de studio. Is dit een overtuigend verhaal wat hij vertelt? Hij reageert wel meteen al op die kritiek die er in het vooral was. Ja, hij kan ook eigenlijk niet anders natuurlijk. De kritiek is open en bloot gespuit. Ook wat de spelers wilden van een nieuwe bondscoach, ja, dat is hij niet. Dat geeft hij ook direct toe. Dus hij kan niet anders dan zeggen van, nou, ik ga mijn best doen. Maar hij komt natuurlijk niet binnen op het hoogtepunt van het Nederlandse volleybal. Het werd net al even aan gerefereerd. De Oranjemannen hebben het EK afgelopen. of hebben het WK van het afgelopen jaar gemist. Het EK van komend jaar, of dit jaar. daar zijn ze ook niet bij. En ze hebben nog maar een minieme kans. om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2012. Dit is niet het beste op dit moment. De groep is, uh, is lastig. Is, is uh, zeker getalenteerd. maar het is er niet uitgekomen. Enorm wisselvallig uh, is het geweest. Dus hij heeft een, een hondenbaan voor zich. Ja, maar krijg je de zeggen? indruk dat hij wel van plan is. om Nederlands volleybal. naar een nieuw hoogtepunt te leiden? Hij noemt zichzelf al, ik was de best mogelijke optie, zegt hij. Ja, het, het, Bijna cynisch over jezelf. Ja, het spreekt niet echt van uh, vol van vertrouwen. Maar hij weet natuurlijk ook waar hij uh, in terecht is gekomen. Hij weet ook dat hij heel weinig ervaring heeft met uh, mannenvolleybal... Op, op dit niveau, op internationaal niveau, of het nou Europees is... of op wereldniveau. Zelfs het Europese niveau is verschrikkelijk hoog. Uh, dus om je daartussen te spelen, wordt een hele lastige. Hè? En hij weet ook dat hij met een groep te maken krijgt... die heel kritisch naar hem kijkt. Ja, laten we het daar eens over hebben. Want jij hebt van... De Vandaag, nadat dus de benoeming bekend was gemaakt, een aantal spelers gesproken. Wat is hun reactie? Ja, er is een beetje een schifting tussen de wat oudere generatie... waar we net ook iets over hoorden. Ja, wat is oud? Uh, 25 tot 30, uh, zou ik bijna zeggen. En de, de jongere spelers die uh, nog voor elke kans en, en uh, heel hard willen werken... om zo hoog mogelijk te eindigen. Uh, de oudere spelers die zijn uh, positief, gematigd, positief. Die, die willen die gesprekken met Edwin Benne afwachten. Rob Bontjes sprak ik. De aanvoerder die zegt van, nou ja, uh, uh, laten hem maar komen. Laten we maar gaan praten, kijken wat hij van plan is. Uh, is het werkelijk zo dat ons doel in 2016... Wordt gesteld en niet in 2012. Want dat is nog wel belangrijk. Bondje zegt: ik wil gaan voor de spelen van 2012. En ik wil ook een bondscoach hebben die, daar, uh, die daarin gelooft. Maar ik moet ook eer, eerlijk zeggen, hij zei er ook bij van ja, als er een andere coach was geweest dan deze Edwin Bennen, had ik dat ook gezegd. Dus ja, dus, met andere woorden, ja, die gaf gewoon een politiek correct antwoord. Precies. Als die, aanvoerder zijn. Die was heel diplomatiek. Ja. Uh, ik heb nog gesproken met Jeroen Trommel, ook een van de oudgedienden, En die zei van ja, ik ken hem eigenlijk niet. Ik, ik weet niet zo goed wie het is. Laten we dat gesprek maar even afwachten. Kijken wat hij kan. Um, dus op die manier wordt er uh, wordt gereageerd, de jongere generatie uh, daarentegen als je gaat kijken naar uh, de mensen die net opkomen die in de laatste drie jaar bij het nationaal team hun plaats hebben veroverd, die zeggen van nee dit is niet wat we hebben afgesproken, wij wilden een coach met internationale ervaring die uh, bondscoach is geweest ergens, die op grote toernooien heeft gestaan die ons uh, kan begeleiden daarin die ons kan leren om, om daarmee om te gaan ze hebben het geprobeerd met Peter Blanchet die heeft uh, heel veel ervaring gehad als speler, begon uh, als Bondscoach, maar had daar ook niet zo heel veel ervaring mee. En ze zeggen van ja, nu komt er in principe weer zo'nzelfde type... wel als clubcoach iets gepresteerd... maar nog nooit op grote toernooien geweest, nog nooit bondscoach geweest. Wij hebben daar niet zoveel mee. Ja. Jij hebt er ook over gesproken vanmiddag... met een van uh, de jongens van de jonge generatie... die daarin denk ik het duidelijkst was, Janiek van Harskamp. Ja. Laten we luisteren naar de reactie die hij aan jou gaf. Um, nou ja, eigenlijk wat ik de afgelopen uh, tijd al over gezegd heb. Dus ik... ik uh,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 Ja, oké. Okay, maar Edwin Benne is natuurlijk wel uh, internationaal coach geweest. Hij heeft een Duitse club onder zich gehad. Jong Oranje, jij vindt dat niet voldoende? Nou, nee. Nou, in ieder geval uh, een in uh, internationale club uh, ja, als vrouwen. Ja, goed. Ik denk dat het toch heel anders is... dat je uh, de mannen uh, als, als, uh, van het Nederlands team uh, moet gaan trainen. Heb je dit ook aangegeven bij technisch directeur Bert Goedkoop? Uh, ja, dat heb ik meerdere malen aangegeven, ja. Dus je... en, uh, in eerste instantie was hij het daar ook mee eens. Uh, hij heeft uh, in ieder geval heeft gezegd van dat hij een profielschets heeft gemaakt en uh, nou ja, dat was, zat redelijk in de lijn waar ik er ook over dacht en uh, nou ja, er is uiteindelijk uh, weinig van overgebleven. Dat was niet van Harskamp. We gaan een grote sprong maken van sport naar nieuws. U hoorde het eerder op deze avond al. Er was een extra ministerraad vanavond in Den Haag. En dus komt er ook een persconferentie over wat Nederland gaat doen in Libië. In Den Haag is Wilco Boom. Uh, Wilco, wat verwacht jij daar eigenlijk nog van? Want eigenlijk weten we alles al, toch? Of niet? Ja, het meeste weten we al. In elk geval gaat zo premier Rutte bekendmaken wat er echt is besloten. Maar wat we al weten is dat Nederland dus een bijdrage gaat leveren aan een door de NAVO-geleide operatie om de bevolking van Libië te beschermen... en om het wapenembargo rondom Libië te handhaven. En er gaan in elk geval de mijnenjager Haarlem gaat drie maanden die kant op. Er gaat een Nederlands tankvliegtuig voor twee maanden die kant op, tot 4 april. En daarmee kunnen F-16's in de lucht worden getankt. En Nederland stelt ook zes F-16's beschikbaar. Euh, pardon, ja, zes F-16's beschikbaar, waarvan twee reserve. Er worden dus twee achter de hand gehouden. En dat is dus allemaal om dat wapenembargo te handhaven. Ik zie nu premier Rutte de zaal inlopen... waar hij de persconferentie gaat geven... Uh, geflankeerd door de ministers Roosentaal en Hille, de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie... die een toelichting zullen geven op hun aandeel. En de minister-president gaan we ja, nu naar luisteren. Bedankt. Goedenavond. Uh, de ministerraad is vandaag in een extra vergadering bijeen geweest... om te spreken over de situatie in uh, Libië... En wij hebben besloten om een bijdrage te leveren aan de uitvoering van resolutie 1973. Resolutie 1973 van de Verenigde Naties, meer in het bijzonder de Veiligheidsraad daar. We hebben zojuist een artikel 100-brief aan de Kamer gezonden. De kern van die brief is dat Nederland als verantwoordelijk lid van de internationale gemeenschap een bijdrage zal leveren aan de uitvoering van deze resolutie 1973 van de VN-veiligheidsraad. Onze bijdrage zal bestaan uit zes F-16's, een KDC-10, een zogenaamd tankvliegtuig en een mijnenjager. Deze bijdrage is bedoeld om het wapenembargo tegen Libië af te dwingen. En als daartoe in NAVO-verband wordt besloten, kunnen we ook ondersteuning bieden bij de handhaving van de no-fly-zone. In dat geval zullen we de Kamer een aanvulling sturen op deze artikel 100-brief. Vorige week nam de Veiligheidsraad een resolutie aan... waarmee de internationale gemeenschap een helder en vooral ook stevig volkrechtelijk mandaat kreeg... om burgers te beschermen tegen de wandaden van het regime van koronel Gaddafi. Deze resolutie was wat ons betreft hard nodig. Al weken is er in Libië een bloedige strijd gaande. Daarbij zet het regime van Gaddafi het leger in tegen de eigen burgers. Onschuldige burgers worden in Libië op dit moment gebombardeerd. Dat heeft internationaal tot veel verontwaardiging geleid. Het was de hoogste tijd om te zeggen tot hier en niet verder. Dit weekend in Parijs was er een bijeenkomst in gezamenlijkheid. Een bijeenkomst van Noord-Amerika, Europa, belangrijk ook de Arabische landen. Daar is vastgesteld dat Gaddafi de wensen van de internationale gemeenschap aan zijn laars lapt. Al tijdens de vergadering schond hij zijn eigen staak te vuren. En hij ging door met het bestoken van zijn eigen burgerbevolking. Onmiddellijk ingrijpen was dan ook noodzakelijk. Er kon niet langer worden gewacht. En daarom heeft dat weekend al een kleine groep landen een begin gemaakt met acties om de burgerbevolking te beschermen. En vervolgens het ook mogelijk te maken om een no-fly zone af te dwingen. Nederland heeft zich actief ingezet om de NAVO lidstaten op één lijn te krijgen. Gisteren maandag is er intensief contact geweest door mijn collega's Rosenthal en Hille en mijzelf met onder andere de Turken, de Fransen, de Britten, maar ook het secretariaat-generaal van de NAVO in Brussel om ervoor te zorgen dat de gerezen paststelling kon worden opgeheven. Acties in NAVO-verband, dat is het standpunt van de Nederlandse regering, hebben dat voordeel van een heldere commandostructuur, een helder mandaat en duidelijke logistieke lijnen. Het is dan ook goed dat er vandaag door de NAVO concrete afspraken zijn gemaakt over het afdwingen van het embargo. We hebben besloten om ons daarbij aan te sluiten. Vorige week hadden we de Kamer al geïnformeerd dat we de wenselijkheid en de mogelijkheid van Nederlandse deelname zouden onderzoeken. Gelet op de besluitvorming in de NAVO vandaag... konden we dat proces vanavond in de ministerraad afronden. Mijn collega's Roosentaal van Buitenlandse Zaken en Hele van Defensie... zullen nu meer vertellen over de details van onze bijdrage. Hij ja, geef tot... graag het woord aan Oei Roosentaal. Tot zover dus premier Rutte op zijn bekendmaking over wat Nederland wil gaan doen... Aan de handhaving van het uh, wapenembargo uh, tegen Libië. Uh, Nederland heeft dus besloten een bijdrage te gaan leveren. en gaat zes F-16's leveren. waarvan twee achter de hand worden gehouden als reserve. Er gaat ook een tankvliegtuig die kant op waarmee de F-16's in de lucht kunnen worden getankt. en ook de mijnenjager HM Haarlem gaat richting Libië. En dat is dus allemaal bedoeld om dat wapenembargo af te dwingen. de handhaving van dat wapenembargo. En eventueel als de NAVO besluit als NAVO. om het vliegverbod boven over Libië, Libië te gaan handhaven, dan zal Nederland ook daaraan meedoen. Althans, dat wil het kabinet. Maar het kabinet komt daar dan nog weer terug voor bij de Tweede Kamer. En volgens uh, premier Rutte is het allemaal dringend noodzakelijk. Uh, want uh, de Libische dictator Gaddafi die zet het leger in tegen onschuldige burgers. Het is daarom volgens Rutte hoog tijd dat er wordt ingegrepen. De VN heeft wat hem betreft gelukkig een stevig mandaat gegeven... op basis waarvan dit volkenrechtelijk ook allemaal mogelijk is... En uh, nou ja, Rutte vindt het dus erg belangrijk, want Gaddafi schendt zijn eigen staakt het vuren en gaat maar door. En ontziet daarbij zijn eigen burgers niet. Een kleine groep uh, westerse landen heeft uh, afgelopen weken al een begin gemaakt met optreden tegen Libië. En Nederland sluit zich daar nu dus bij aan, binnen het kader van de NAVO. En dat is dus wat premier Rutte zojuist uh, op de persconferentie uh, bekend heeft uh, gemaakt. Dankjewel, Wilco Boom vanuit Den Haag. En als daar nog updates voor zijn, dan hoort u hier natuurlijk. En anders straks, na elven in met het oog op morgen. Wij gaan terug naar de sport, terug naar waar we gebleven waren. We hoorden voordat de minister-president aan het woord was... Yannick van Harskamp, Volleybal International. Hij is niet blij met de vandaag aangestelde nieuwe bondscoach Edwin Benne. Vertelt ook welke consequentie hij daaraan verbindt. Ik zit er al een tijdje serieus over na te denken... om als dit scenario zou gebeuren... Of ik, of ik me beschikbaar zou stellen voor van de zomer. Want ik ben hier, uh, ik ben hier gewoon totaal niet blij mee. Ik, uh, ik, gooi er, ik doe er als speler ontzettend veel ambitie uh, in. En ik heb aangegeven dat ik denk dat deze groep nu een bepaald iemand nodig heeft. En daar wordt gewoon totaal niet naar geluisterd. Maar heb je het idee dat ze jullie dan uh, totaal passeren? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik weet niet precies wat andere jongens erover uh, gezegd hebben... Maar uh, ja, goed. Ik weet in ieder geval, eens met Kai is er uh, een uh, woordenwisseling geweest. Kai van Dijk bedoel je? Ja, Kai van Dijk, waarop gereageerd wordt: van uh, ik luister niet naar spelers uh, uh, die niet spelen. Dat zegt Bert Goedkoop dan. Maar nou, ja, goed. Uh, er wordt ook niet in ieder geval naar mij, ge naar mij geluisterd. En, uh, en volgens mij naar de rest ook niet. Ik, daar geloof ik niks van. Maar daar moeten dan consequenties aan, aan verbonden worden. Betekent dat dan dat jij en, en je teamgenoten zich niet meer beschikbaar stellen voor Oranje? Nou, ik, ik vind dat iedereen moet voor zich moet daarover uh, nadenken. Maar ik moet zeggen, in, in eerste reactie ben ik er echt gigantisch boos om. En uh, ja, uh, ik, mijn volle carrière mijn is me heel veel waard, maar ik moet wel ergens vertrouwen uit, uh, uithalen. Nou ja, goed, en dat is nu in ieder geval niet uit de bond. En uh, in eerste instantie ook niet als trainer. Maar zou dat nog kunnen verbeteren als je bijvoorbeeld het gesprek met Edwin Benne aangaat, Als je hem het voordeel van de twijfel geeft? Nou, uh, daar, daar sta ik altijd open voor. Ik, uh, ik bedoel, ik ben ook niet uh, uh, ja, rancuneus, zeg maar, dat ik dat uh, gelijk allemaal dichtgooi. Maar uh, ja, in eerste instantie ben ik daar echt niet blij mee, maar het gesprek ga ik heus wel aan. En uh, ja, goed, we zullen wel zien hoe dat, hoe dat allemaal gaat. Maar Dus de deur staat heus nog wel open, maar ik ben er uh, absoluut niet blij mee. Aldus, Yannick van Haskamp in gesprek met Lars Geerts. En Lars zit hier nog steeds aan tafel. Het zijn harde woorden. Ja, het zijn hele harde woorden. Uh, nou moet ik wel eens zeggen, ik ken Janiek uh, van Harskap een beetje. Dat is een emotionele jongen. Dus op het moment dat dingen niet gaan zoals hij ze wil... dan wil hij daar nog wel eens uh, harde uitspraken over doen. Ik heb natuurlijk niet alleen met Janiek gesproken. Ook met andere spelers. Die zijn wat ja. gematigder. Die zeggen van, uh, wij wachten inderdaad dat gesprek af... Uh, niemand zegt hardop, uh, behalve Janiek van ik twijfel of ik nog wel kom komende zomer. En komende zomer dan bedoelen ze het internationale volleybalseizoen. Dat, dat speelt zich bij volleybal mm -hmm. altijd in de zomer af. Uh, maar Janiek is, uh, is absoluut een van de mensen die, die zegt... Uh, hier ben ik het niet mee eens, dit hebben we zo niet afgesproken. En zit hier dan een groot probleem voor de volleybalbond uh, En of voor Edwin Binnen? Ja, dat, dat, dat is natuurlijk de vraag. Er is heel veel spanning tussen het Nationaal Mannenteam en de bond. Dat begon natuurlijk allemaal toen uh, nou, de kwalificaties er niet doorkwamen. Er kwam harde kritiek van de technisch directeur Bert Goedkoop op de ploeg. Die zei dat deze ploeg niet genoeg talent had om zich te kunnen meten aan de wereldtop. Daar was het absoluut al niet mee eens. Vervolgens nam de bond zonder de spelers in te lichten het besluit... om ze terug te trekken uit de World League, de allerhoogste landencompetitie. Ze hadden daar nog één jaar in mogen spelen... Uh, en zich wellicht nog later uh, voor die World League kunnen uh, Wilt-League kunnen plaatsen. Uh, de Bond heeft eenzijdig besloten: nee, dat doen we niet. We zetten ze terug in de uh, European League, een niveau lager. Daar waren de spelers al, al niet zo blij mee. En als je nu dit, dit soort verhalen hoort van vooral de jonge generatie, die je dus nodig hebt om te gaan groeien naar 2016, ja, dan vraag ik me af uh, of. of een gesprek met, met een bondscoaster als Edwin Benne wel voldoende is... om alles weer op één lijn te krijgen. En denk jij dat dat nou uiteindelijk ook een keer echt gevolgen gaat hebben dan? Want dat ze het al heel lang niet mee eens zijn, dat is duidelijk. Gaan ze een keer echt een standpunt innemen en gaan ze... Je hebt meer gehoord dan wat wij hier nu net horen. Echt al zich afmelden voor Oranje? Ik, ik vraag me af of de soep zo heet uh, gegeten wordt. Als ik uh, het hoor bij, bij toch toonaangevende spelers uit de basisselectie... Rob Bontje zei van nee, natuurlijk niet. Ik, ik kom gewoon. Hij is de aanvoerder van het team. Hij zegt, daar hoort een verantwoordelijkheid bij. Ik kom gewoon deze zomer spelen. Ik hoor wel wat de plannen zijn. Maar afgelopen zomer nam bijvoorbeeld uh, de absolute ster van het team... Robert Horstink. Uh, die nam een sabbatical. Die had geen zin om, om mee te doen. Die dacht uh, bij zichzelf, ik, ik leg Oranje even naast meneer. Een gevolg was dat nee hem dus enorm miste in de plaatsing voor het EK van dit jaar. De vraag is of hij wel zin heeft om, om dan dit jaar weer terug te komen. En de vraag is natuurlijk ook of de bond hem wel terug wil. Hm. Dus het, het, het, er is een enorme spanning tussen de technische leiding op dit moment en de spelers. En ik vraag me af of iemand als Edwin Benne dat kan overbruggen. De antwoorden op al die vragen gaan in de komende maanden uh, volgen. En we blijven het natuurlijk volgen. Lars Geerts, dank je wel. En uh, alweer verliet een speler het trainingskamp van het Nederlands elftal. Het Wieges Maduro heeft te veel last van een enkel blessure... om mee te kunnen spelen in de Interlands tegen Hongarije. Hij wordt vervangen door Stijn Schaars. Bas Tegelen, goedenavond. Dag Henry, goedenavond. Uh, is dit nou het seizoen met al zijn wedstrijden dat zijn tol eist... of zijn wij Nederlanders, net als Arjen Robben, allemaal een klein beetje van glas? Uh, nee, dat eerste komt denk ik wel redelijk dicht uh, in de buurt van de waarheid. Dat is natuurlijk ook wel meteen al na het wereldkampioenschap door de bondscoach eigenlijk vooral uh, gezegd. Hij waarschuwde er toen al voor, wacht nou straks als de blaadjes gaan vallen. Nou, het is iets later geworden, maar het seizoen is een beetje lang. Er is weinig tijd geweest voor rust en dan krijg je toch wel veel blessures. Want nu dus weer Maduro. Nou, Robben hadden we al die er vanaf was gevallen. Theo Jansen zei, uh, het lukt niet. Huntelaar was al weg. Dus dan wordt de spoeling dun. Ja, en Maduro wordt vervolgens vervangen door Stijn Schaars van AZ. Is dat logisch? Uh, ja, vind ik wel, want zo heel veel smaken heb je dan niet meer. Uh, zeker dus ook in het licht dat, als je kijkt naar middenvelders... ook Jansen er al van af was gevallen. Een jong talent als strootman van Utrecht er al bij zit. Ja, maar dan ga je er even vanuit dat, die, uh, uh, dat Maduro een middenvelder is. Maar die speelt toch juist in de verdediging tegenwoordig bij Valencia? Ja, klopt, maar ik denk dat hij hier in het Nederlands zelf toch ook nog steeds wel ook als middenvelder wordt gezien. Want die keren dat hij speelde, speelde hij op het middenveld... dat doe ik even uit mijn hoofd San Marino uit. Eh, toen speelde hij op het middenveld. Dus ik heb de indruk dat van Marwijk daar toch wel wat meer een middenvelder in ziet. eerlijk gezegd. Ja. Gisteren werden al drie spelers opgeroepen als vervangers van Robben, Huntelaar en Jansen. Wat heb jij gezien vandaag van dat nieuwe trio? Nou, dat ze er stonden. Eh, dat Van Nistelrooy een prachtige goal maakte. Alsof hij daarmee wilde laten zien... Hm mocht hij nog al iets moeten laten zien. Maar uh, kijk, daar ben ik nog. Uh, ik heb gezien dat Luc de Jong vrolijk meespeelde... en ook wel wat aardige dingen liet zien... dat Jermaine Lens toch tot twee keer toe het veld af moest... met een oogschijnen kleine blessure, want die kwam wel telkens weer terug. Maar dat er in ieder geval mensen zijn... Uh, als vervanger dus van het uh, trio Huntelaar Jansen en Robben. Ja, zij zijn er dus. Zijn, uh, zij trainden dus ook. De, uh, er waren nog wat meer mensen langs de kant. Hè? Hoe zit het met de fitheid van de aanvoerder Mark van Bommel en de grote ster, Wesley Sneijder? Uh, ja, nou om te beginnen met Van Bommel, want dat, dat lijkt nog wel een probleem uh, te kunnen worden. Van Bommel heeft last van zijn knie. Dat is niet nieuw. Dat is een knie waar hij al langer last van heeft. Je herinnert je ongetwijfeld nog dat uh, voorval in de wedstrijd tegen Zweden... dat Bayern op hoge poten zei van Bommel moet nu terug naar München... want dat gaat niet goed met zijn knie. Ja. Daar heeft hij eigenlijk nog steeds wel een beetje last van. Er komt dan af en toe wat vocht in. Dat is nog steeds niet helemaal goed. Dat speelt hem ook nu wel weer een beetje op. Die heeft gisteren niet getraind van Bommel. Die heeft vandaag niet getraind. Uh, nou is er morgen nog een dag en dan donderdag nog een voordat de wedstrijd er is... maar dan zal hij toch morgen, en dan traint het Nederlands elftal besloten... wel echt serieus moeten laten zien dat hij mee kan. Want anders denk ik dat er een streep door de naam van Van Bommel kan voor vrijdag. Dat zou wel echt een enorme aderlating zijn. Maar dat, daar moet je echt langzaam maar zeker een vraagtekentje achter gaan zetten. En met Snijder is het toch wel wat anders. Die heeft ook niet getraind, maar die is net terug natuurlijk van de spierblessure... En die wordt toch een beetje uit de wind gehouden. Ik begrijp dat hij in een soort schema zit vanuit Milaan... met uh, wedstrijd spelen. dan die dag ja. dit, die dag ja. dat. En deze dag was dus eigenlijk een soort rustdag. Zoals dus hij eigenlijk wel vaker, vaker bij hem de ja. laatste tijd. Ja. Ja. Ja. Mocht Van Bommel er nou uitvallen, hoe los je dat op? Nou ja, dan moet je echt op je middenveld gaan schuiven. Kijk, het gek is dat het team wel redelijk vaststaat. Want hoe stom het klinkt, hoe minder keuzes je hebt... hoe Minder knoop je ook hoeft te natuurlijk. Kijk, die keeper staat vast. Dat is nu vorm, omdat Stekelenburg er niet is. Uh, die verdedigers die staan ook wel vast. Dat is met Van de Wiel, Heitinga, Matthijs en Pieters een vrij normale achterhoede. Voorin is het ook niet moeilijk, want dan heb je Van Persie in de spits. Daarachter heb je, denk ik, Kuits, Snijder en Affenlaai vanaf rechts. En dan heb je dus uh, op dat middenveld. Nou ja, sowieso van Bommel er nou wel of niet staat. Sowieso al een keuze die je moet maken tussen of Van de Vaart of de Jong. Maar mocht de keuze van Van Bommel daarbij komen, dan zou je nog zelfs nog kunnen kiezen voor En van de Vaart en voor Nigel <laughs> de Jong. Dat lijkt mij eerlijk gezegd dan de meest logische Ja, Voorlopig gaan we er nog heel even vanuit dat Mark van Bommel wel meedoet. En dan is dus inderdaad de data vraag: wordt het Nigel de Jong of Rafael van de Vaart? En jij legde dat ook voor aan Van de Vaart. Hij begrijpt dat de bondscoach lastige keuzes moet maken. Nou ja, het, het is sowieso moeilijk natuurlijk. Ik bedoel, er zijn natuurlijk heel veel spelers die, die, die aanmerking maken op een basisplaats. En er zijn ook heel veel die, die, die bij een club niet spelen. Nou, die periode heb ik ook meegemaakt. Speelde ik hier ook niet. Dus uh, ja, Dat is allemaal interessant. Maar we zullen het afwachten deze dagen. Maar wat verwacht je ervan? Ik verwacht dat ik speel. Ja, want dat ging goed en dus vind je het logisch dat dat, dat dat blijft staan zoals het stond? Nou goed, wat ik zeg, ik heb al vaker gezegd. Ik bedoel, het is altijd, uh, ja, of ik speel of niet. Ik bedoel, als ik bij mijn club speel, dan uh, vind ik dat ik hier ook moet spelen. Ja. Um, is het logisch om te veronderstellen dat de Bondscoach misschien wel zegt: de jong, doe ik in de uitwedstrijd van de vaart naast van bommel in de thuiswedstrijd doe ik het een beetje voorzichtig in, in dat duel? Nou weet ik niet. Ik bedoel, we zijn vandaag bij elkaar gekomen, dus uh, we gaan morgen trainen, dus we zullen snel genoeg een beetje zien welke kant het op gaat. Ja goed. Uh, en als je daar niet zou spelen, dan moet je dat uh, accepteren, zoals het zo mooi heet. Zoals het zo mooi heet. Van der Vaart zei het al, Bas. Uh, veel spelers komen bij hun club uh, niet of niet veel in actie. Hij heeft zelfs een reservekeeper geselecteerd, hè? Sander Boske van FC Twente. Ja. Hoe gaat hij daar in zijn algemeenheid mee om? Ja, dat is hem de afgelopen maanden wel eens vaker gevraagd. Hij is aanvankelijk altijd van mening geweest dat je bij je club moet spelen. Het liefst op die positie om een aanmerking te kunnen komen voor die plek in Oranje. Maar het is toch wat... Anders geworden, hij is wat pragmatischer geworden omdat hij ziet dat dat nou eenmaal niet gaat ja, dat en omdat er ja. vrij veel mensen zijn die inderdaad bij een club niet spelen. Want uh, kijk naar Eliana, Huntelaar, Heitinga, om er een paar te noemen. Er zijn er in deze selectie vrij veel uh, die bij hun clubs nou zeker niet wekelijks uh, in dat basiselftal staan. Dus hij zal daar toch uh, pragmatisch mee om moeten gaan en zeggen: het is maar zo. En dan godzegen de greep. <laughs> en godzegen de greep aanstaande vrijdag en de dinsdag daarop tegen Hongarije. Dankjewel Bas. En we gaan nog even verder met een van die spelers... die bij zijn club vooral op de bank moet zitten. Dat is Urbi Emanuelsson. Na zijn droomtransfer van Ajax naar AC Milan kwam hij nog maar zes keer in actie. Maar toch heeft Emanuelsson het prima naar zijn zin. Uh, nou, het gaat goed met mij. En uh, uh, um, qua speelminuten valt, uh, valt dat wel mee. Uh, je hebt natuurlijk het tussentijds een het transfer gemaakt. En dan, ja, dan is het even zoeken, zoeken naar je plek. Maar uh, ja, de laatste weken zit ik gewoon uh, bij de selectie. En uh, ja, ben ik, nu heb ik het gevoel dat ik op de goede weg ben en, en er dicht tegenaan zit. Het is nu aan mij om de minuten die ik krijg om te laten zien uh, wat ik in huis heb. Maar je moest even winnen, dat is het. Ja, zeker. Uh, het, het, het, is, het is ook winnen. Het is, alles is nieuw. Uh, de taal, het land, de competitie, het leven... Uh, ja, dat, dat zijn dingen die je nog nooit hebt meegemaakt. Het is voor mij mijn eerste transfer in het buitenland. En uh, ja, dan, is, dan is, dat, is dat wel moeilijk in, het begin, in de beginfase. En je merkt nu aan mezelf dat, dat, alles, uh, dat alles beter gaat en dat je ja, wat losser komt. Heb je nou bijvoorbeeld met Affelay over gesproken? Die heeft iets vergelijkbaars gedaan, ook in de winter, naar een buitenlandse club, ook voor het eerst? Uh, nou, niet, niet zo heel veel uh, vragen natuurlijk, omdat wij ook vanuit de jeugd altijd tegen elkaar hebben gespeeld. Uh, probeer je wel het contact uh, te houden en uh, jou wat informatie uit te wisselen. Maar we zitten een beetje in, het, in hetzelfde schuitje. En, uh, hij, hij zit in een team dat op volle toeren draait en ik zit in een team waar het even wat moeilijker draait. En uh, Ik denk dat het voor ons beiden uh, moeilijk is om, om dat de trainer nu gaat zeggen... Ja, ik zet jou daar nu neer om zeg maar, gelijk alles uh, te laten veranderen. Dus uh, ja, we zitten zeker met z'n twee een beetje in hetzelfde verhaal. En uh, voor mij, uh, wat ik net aangaf, heb ik het gevoel dat ik er nu wat dichter tegenaan zit. Er komen een aantal belangrijke wedstrijden daar. En het is aan mij om dan te laten zien dat ik het kan. En wat is nou jouw doel voor het uh, slot van, dit, uh, van deze competitie? Uh, ja, ik, ik zit nu vast bij de selectie bij de bij de eerste 18. Mijn doel is nu om om wedstrijden meer minuten te gaan spelen. En uh, uh, ja, dan moet je daarvoor zorgen dat je iets extra's kan brengen. En uh, ik als ik naar de, naar de, onze ploeg kijk, dan denk ik dat daar wel wel mogelijkheden zitten voor mij. En dan heb je volgens mij vijf keer meegedaan in de competitie en één keer in de beker. Ja. En volgens mij ben je ongeslagen. Ja, ik heb hem nog niet verloren, nee. Maar, uh, uh, nee. maar de wedstrijden die ik heb gespeeld heb ik wel een goede indruk achtergelaten. Uh, zeker de laatste wedstrijd tegen Bari. Dus dat, dat geeft, wel, uh, geeft wel vertrouwen. En uh, het is nu aan mij om die lijn uh, door te zetten. Zij, Urbi Emanuelsson, die deze week dus bij het Nederlands Elftal is voor de wedstrijden tegen Hongarije. Deze week veel aandacht ook voor baanwielrennen... want morgen beginnen in Apeldoorn de wereldkampioenschappen. Het Nederlandse baanwielrennen heeft een prachtige geschiedenis. In de jaren 70 werd de sprint gedomineerd door Lijn Loevesijn. Van 1969 tot en met 1976... won hij acht keer op een rij de Nederlandse titel... en één keer was hij op dit koningsnummer ook de beste van de wereld. In 1971 versloeg hij in de finale de Belg Robert van Lanker. Pas 33 jaar later stond er weer een Nederlander op het hoogste podium op dat nummer. Dat was Theo Bos in 2004. Floris van Hoorn ging op bezoek bij Lijn Loevesijn... om terug te blikken op dat succes van inmiddels 40 jaar geleden. Lijn Loevesijn gaat achter van Doer, van Lanker achter om aan... Hij moet wel erg zelfverzekerd zijn, zijn om dit te durven, om van zover af te gaan. En nu dan, het laatste rechte eind, zullen we een wereldkampioen krijgen. En we krijgen hem, Lijn zijn wereldkampioen van de Brass Geweldig gedaan. Ik was in Verrezen, Italië. En ja, in de pers stond al dat ik ook weer als favoriet daarheen ging... Hij was nog uh, een maand, anderhalve maand... voor uh, de wereldkampioenschap hadden we nog een wedstrijd op, uh, op Apeldoorn. De oude wildebaan Apeldoorn. En daar heb ik een voorpartij uh, gehad. Hij uh, tegen de balustrade aan en over de mensen. En ik kwam en belandde in een hek. En uh, dat zag er niet goed uit. Maar anderhalve maand later was hij uh, de WK. En daar zit hij dan wel over in. Ja, herstelt het nog. Zo. Maar wonderbaarlijk, ja, ging het allemaal goed. Voelde u zich ook favoriet? Nee, niet echt. Niet echt. Ik herinner u, het is de eerste match in de finale. Het gaat hier om een regenboogtrui. En wij zouden zo graag zien dat uh, wij dan toch uh, dit toernooi in Varese... zouden kunnen verlaten met zo'n kostbaar tricot. De enige kans die wij nog hebben is Lijn zijn. Op welk moment in het toernooi kreeg u het gevoel van... ik kan wat maken hier? Eerlijk gezegd heb ik het gevoel nooit gehad. Ik heb altijd nog de angst gehad van ja, uh, je tegenstanders. He, er zijn toch uh, een toerini, heb, heb ik gehad zo. Dat, uh, ook een hele sluwe renner. En de finale was tegen Robert van Lanker, uh, We noemden hem de Shark. Uh, dat hadden altijd van die listige dingetjes. En, en Robert die, uh, kon enorm hard demereren. Uh, dan, dan heb je, nou, je toch altijd nog je onzekerheden. Naast hem waarschijnlijk zal hij het halen. Lijn Loevesein, we hopen het. Hij haalt het. Lijn Loevesein in 11.53 seconden van deze eerste finale. Hij had natuurlijk een hele harde demarage. En dan moest te, die moest je eigenlijk wegnemen bij hem. En de enige manier was om uit een hoog tempo en een hele lange sprinter van, van te maken. Om hem daarvan tegen te houden. Wie bedacht de tactiek? U of de coach? Uh, met Derksen samen. Dat was voormalig wereldkampioen Jan Derksen? Jan Derksen was uh, ook, die was, was, kijk, ik geloof dat hij 25 jaar daarvoor voor het laatst wereldkampioen was. En toen kwam ik pas. En ja, dan uh, ga je het toch wel even doornemen wat je gaat doen. We hadden ook Arie van Vliet bij ons toen als, als chef de d'équipe. Arie was een, natuurlijk heel simpel in een, een heel, heel, heel, heel street. Die werd niet nerveus, die staat met ze gaan in zijn hoofd. En als je dan zei van ja, ik heb die en die als tegenstander, zei die jongen: Als je wereldkampioen wil worden, moet je iedereen kunnen hebben. Dat was Harry. En Drex was altijd heel nerveus. Die, die stond een beetje aan zijn verzen trekken. En ja, Loeversij, zijn, zijn. ja, je moet toch een beetje kijken. Die Robert van Lanker, dat is toch een sluw mannetje. En hij maakt je meer nerveus dan dat hij op je, op je gemak zit. Bos komt buitenom en gaat nu gelijk wordt hij wereldkampioen. Daar komt Bos. En hij wordt het. Theo Bos, wereldkampioen sprint. Na 33 jaar weer een Nederlander. Een historische race in de voetsporen van Piet Moetskops. Daarna hadden we Jan Derksen, die twee keer wereldkampioen was. En 46 en 57. Arie van Vliet deed het ook drie keer. zijn was de laatste in 1971. Wat heeft u nog met het wielrennen heden ten dagen? Ten heden en dagen niets. Ik doe helemaal niets. Ik heb uh, voor, voor uh, twee jaar geleden, tot uh, twee jaar geleden, nog uh, getraind met Theo Bos en Tim Mulder, Tim Veld. Ja, dat is uh, uit elkaar gevallen. Uh, Theo is op de weg gegaan. Teun is naar Franse uh, De hele selectie is naar Apeldoorn gegaan. Uh, ze hebben een uh, nieuwe baancoach. Ik was geen baancoach, maar ik, ik, ik, ik, uh, ik ondersteunde ik de jongens met uh, mijn sprint trekken achter de Danny. En dat, uh, dat ging oh, goed. Hoe oud was u toen u stopte? Ik was uh, 27. Jong? Te jong, ja. Maar ja, dat had ook zijn redenen. Uh, ik zat bij TIA En Peter Post werd uh, ploegleider. En hij had eigenlijk weinig op met, uh, met baarrenners. Joerlicht in wegploeg. En, uh, en toen werd uh, het contract beëindigd. Na, na twee jaar dat uh, de Peter erbij zat. Opmerkelijk uh, wat u zegt, Peter Post staat weinig op met baanrenners. De keizer van de zesdaagse. Inderdaad, keizer van de zesdaagse. Maar uh, Peter had, uh, ik moet zeggen, het was een, een geweldige wielrenner. Maar Peter had een, een, een, een kleine aversie tegen, tegen jonge renners die wereldkampioen werden. Hij heeft altijd verteld: van, je bent een goede wielrenner als je wereldkampioen bent. Nou, Peter is dat nooit geweest en, en, en merkte gewoon dat hij, dat hij daar een beetje, beetje, beetje zich tegenaf zit. Nederlandse afvaardiging stormt nu naar de finish. De hele kolonie die wil Lijn opvangen. Lijn die zeer direct en zeer zelfverzekerd dit toernooi heeft gereden. Vorig jaar in Leicester had hij 12 ritten nodig voor een derde plaats. Nu heeft hij er maar een paar nodig voor het hoogste, het goud. De enige gouden plak die wij gewonnen hebben... Dat was de geschiedenis, de wereldkampioen baanwielrennen van 1971. Dan gaan we nu naar het heden, of eigenlijk ook de toekomst. Want morgen beginnen in Apeldoorn dus die wereldkampioenschappen baanwielrennen. Dat is anderhalf jaar voor de Olympische Spelen van Londen. En dus een mooi moment om te kijken hoe de Nederlandse ploeg er onder andere voor staat. Sebastian Timmerman is aangeschoven... Goedenavond. Goedenavond. Jij volgt dat vanaf morgen vijf dagen lang voor ons. Uh, een wereldkampioenschap in Nederland is niet helemaal uniek hè? Nee, dat is in de, in de vorige eeuw een aantal keer gebeurd. Hè? Olympisch stadion, Amsterdam, ja. mooie, mooie herinneringen bij velen. Um, maar het is wel uh, voor de laatste keer in 1979, dus dat is alweer een tijd geleden, 32 jaar... Um, en daarnaast is er wel veel uh, veranderd. Uh, scheiding tussen profs en amateurs is op een gegeven moment opgeheven. Uh, veel onderdelen zijn erbij gekomen. Dus je zou kunnen zeggen, het is uh, voor de eerste keer in het baanwielrinnen een nieuwe stijl. Om het zo ja, en hoe bijzonder is het dan dat het in Nederland wordt gehouden? Willen heel veel landen dat hebben? Ja, nou, het is, het is best bijzonder inderdaad. Ja, kijk, er zijn niet heel, heel veel wielenbanen in de wereld. Uh, uh, dus Het is een klein groepje wat dan uh, vaak die toernooien krijgt. Maar goed, uh, nu ligt er een hele mooie baan in Apeldoorn. En uh, zeker uh, wel WK-waardig. Um, dus het is, het is best bijzonder hoor dat, dat Toernooi hier is. Ja, hoe WK-waardig is die baan dan precies? Want er kwam een eerste instantie ja, niet door de keuring heen. Nee, de, de aanloop was een beetje slordig, zullen we het maar noemen. Ja. Uh, uh, ja, het klinkt als details. Uh, de baan was niet helemaal breed genoeg. Er waren opmerkingen van de internationale wielerunie... over uh, de overgang van de baan naar de boarding bijvoorbeeld. Uh, uh, te veel reclame langs de kant... Dat lijkt allemaal detail, maar dat is, kan je ook zeggen... wel een beetje slordig geweest misschien in de bouw van het stadion. De baan was ook een beetje te traag, hoorde je van veel rijders. Daar zou men ook nog wel wat aan gaan doen. De baan zou opgeschuurd gaan worden. Dus hopelijk is die nu een stuk sneller geworden. Maar uiteindelijk, als je kijkt naar het complex wat daar staat in Apeldoorn... is dat een heel mooi WK-waardig complex. Ik kan me herinneren dat ik daar een jaar of twee geleden voor de eerste keer aankwam... en dat ik eigenlijk een soort schrok van dat dat in Nederland zo staat. Als dat in de Randstad zou staan... Dan zou dat veel meer aandacht krijgen, denk ik, dan dat het nu krijgt in Apeldoorn. Ja, nou is het een wereldkampioenschap, dus sowieso een groot toernooi. Het grootste toernooi van het jaar, normaal gesproken... behalve als de Olympische Spelen er zijn. In hoeverre is dit nou een opmaat naar de Olympische Spelen... En dan bijvoorbeeld kijken naar de Engelsen. Want de Spelen zijn in Londen. En de ja. heeft veel Britse toppers. Ja, daar wordt heel veel geld uitgegeven aan het baanwielrenner. Niet alle Britse toppers zijn er. Uh, Bradley Wiggins bijvoorbeeld is er niet. Uh, goede duurrenner is dat. Uh, Chris Hoy, de, de sprinter. Sir Chris Hoy moet ik zeggen. Ja. Die, uh, die is er wel. Uh, Victoria Pendleton, de koningin van de sprint, is er ook. Uh, uh, het staat toch voor veel rijders inderdaad al wel een beetje in de teken van, van Londen. Je hebt altijd wel een aantal rijders die dan nu een beetje gaan uitproberen of een bepaalde uh, benadering van zo'n toernooi, of dat werkt, of dat ze daar nog wat aan moeten passen. Het belangrijkste is eigenlijk ook voor een land als Nederland, dat er een uh, Olympische ranking is gemaakt door het IOC en uh, de, de internationale wielrenunie. Um, bij de vier wereldbekers van dit seizoen en de vier wereldbekers van volgend seizoen zijn punten te verdienen. En datzelfde geldt voor de twee wereldkampioenschappen. Dit WK en het WK van volgend jaar in Melbourne. Uh, daar wordt een Olympische ranking over gemaakt en dan moet je bij de top zoveel staan per onderdeel. Wil je überhaupt naar de Spelen mogen? En dus, dat is best een een strenge ranking. Er zijn maar heel weinig plaatsen daar beschikbaar voor die Olympische Spelen. En die WK's wegen zwaarder dan de wereldbekers. Dus kortom... Ook het om is, die reden. Ja, het is ja. om die reden heel belangrijk om, om goed te presteren. Zeker voor een land als Nederland dat eigenlijk maar een kleine groep renners heeft waarmee ze het uh, moeten doen. De Engelsen, uh, ja, er is een aantal rijders niet. Dan laten ze een aantal andere rijders rijden en die zijn eigenlijk ja. net zo goed. Ja. Laten we eens kijken om te beginnen naar de Olympische onderdelen die er zijn. Want er zijn Olympische en niet-Olympische onderdelen ja. op dat WK. Ja, dat is een beetje het moeilijke als het ja. aan het ja, ja, en dan moet je dat ook weer op waarde schatten. Maar daarover waarschijnlijk later in de week veel meer. Eerst even die Olympische onderdelen. Wat mogen we dan verwachten van Nederland op dit WK? Nou, ik verwacht uh, zeker wat op de keirin bij de mannen. Bijvoorbeeld van uh, Teun Mulder, maakte een goede indruk de laatste tijd. Uh, de ploegenachtervolging vrouwen is een Olympisch onderdeel geworden. Was het nog niet uh, drie jaar geleden, wordt het volgend uh, seizoen wel. En daar uh, staat een behoorlijke sterke ploeg. Eigenlijk de sterkste ploeg uh, uh, sinds dat onderdeel is uh, ingevoerd. Op papier dan. Uh -huh. Dus dat, uh, daar ben ik wel benieuwd naar... Uh, en het Omnium bij de, de mannen en de vrouwen. Uh, de meerkamp zeg maar, van het wielrennen. Uh, bij de vrouwen rijdt Kirsten uh, Wild... die daar het, de bijkof won van Marianne Vos. Bij de mannen rijdt Tim Veld. En Tim Veldt, die weet dat Theo Bos graag volgend jaar op de Spelen dat Omnium wil rijden. Dus hoe beter hij nu presteert, hoe meer recht van spreken hij eigenlijk krijgt uh, volgend seizoen. Ja. Dus daar spelen ook nog wel dat soort, uh, dat soort dingen mee. De sprint vocht ik uh, ietsje minder van uh, mee, omdat Teun Mulder uh, dat onderdeel niet rijdt. Richt zich op de andere drie sprintonderdelen. En de ploegenachtervolging bij de mannen hangt eigenlijk al een aantal jaar rond vijf, plaats 5, 6, 7. Dus dat blijft een beetje een moeilijk onderdeel. Hoe komt dat? Omdat uh, um, er in de andere landen, de toplanden zoals Engeland en Australië... Uh, bij een toernooi als dit, renners van de weg, terugkomen naar de baan. En die rijden dan dat toernooi mee. En dat ga je volgend jaar op de Spelen nog meer zien eigenlijk. Maar dan... dat doen wij dus niet? Of dat hebben doen... ze geen zin in? Of... Nou ja, kijk, in, bij zo'n WK is dat heel moeilijk nu. Omdat uh, uh, bijvoorbeeld Nicky Terpstra... die in het verleden uh, goed heeft gereden bij de ploegachtervoering... rijdt nu bij Step. Morgen dan barsten de, de voorjaarsklassiekers in Vlaanderen helemaal los. Komend weekend zijn er ook twee. Patrick Lefef gaat echt niet zeggen tegen Nicky Terpstra... ga jij je maar richten op het WK-baan. Die heeft Terpstra gewoon nodig. Jens Mauris is op de weg gaan rijden. Maar uh, Robert Slippens, de, de dure bondscoach van Nederland die hoopt eigenlijk wel en daar is hij ook wel al mee bezig dat dat soort renners volgend jaar als die Olympische Spelen in augustus zijn wel in de aanloop en tijdens die Spelen mee willen maar gaan doen is dat op tijd dan kan je dat dan nog serieus genoeg benaderen ja dat doen ze in Engeland ook met Bradley Wiggins bijvoorbeeld en Geraint uh -huh. Thomas dus als je daar een aantal weken goed gaat trainen aantal weken van tevoren dan is dat te doen en dat moet eigenlijk wel gebeuren wil je echt in aanmerking gaan komen voor een Olympische medaille Slippens hoopt dus Eigenlijk op types als Sterpstra, als Maurus. Misschien nog wel als Lars op Larsboom. Maar de Rabobank en baanwielrennen, dat, dat ligt niet altijd even makkelijk. En dat komt gewoon simpelweg omdat er op de weg natuurlijk veel meer publiciteit ligt dan, uh, dan op de wielenbaan. We gaan eens luisteren naar wat wij hopen dat een van de hoofdrolspelers gaat worden namens Nederland. Bij de vrouwen is Willy Kanes dat misschien wel, maar ze is een vraagteken. Ze heeft last van een rugblessure, maar verwacht wel in actie te komen. Echt iets hebben we niet kunnen vinden op de MRI niet, op foto's niet, op echo's niet. En uh, ja, wat het nu precies is. Ja, het is wel iets, op de MRI was wel iets te zien dat er tussen wel veel iets uitbuigt. En ja, of dat nu de klachten zijn uh, elke keer zo heftig, dan weten we niet. Maar op het moment gaat het goed. We hebben nu ja, bijna twee weken stadjes vermijden. Stilstaande stadjes. En het is op zich redelijk goed gesteld. Vandaag hebben we uh, een test gedaan met de stad. En ja, tot nu toe houden ze het goed. Even kijken hoe de reactie straks is. Wat mogen we verwachten, denk je, van Willy Kanes? Ja, ik... Ik vrees dat die rugblessuur haar wel uh, behoorlijk dwars zit. Uh, vorige week heb ik haar ook nog zien trainen. En uh, toen zag je toch wel dat ze er heel veel last van had. Uh, toen verliet ze ook op een gegeven moment de training om uh, uh, behoorlijk behandeld te gaan worden. Um, en die, die staande start is natuurlijk een, een probleem. Want dan moet je enorm veel kracht zetten. Uh, om goed op gang te komen bij die sprint. Het zijn allemaal korte, korte onderdelen. Nou, uh, bijvoorbeeld Bij zo'n teamsprint heb je zo'n staande start. Die rijdt zij samen met Yvonne Eigenaar. Uh, het is te hopen dat ze daar goed doorheen komt, maar het zou mij niet verbazen. Ze klinkt niet positief, nee, he? Het klinkt heel positief. Het, het niet klinkt een ook een beetje vaag. Ja, ja. Het is een Nederland, dus ze proberen het. Ja, en, en de Duitse uh, sprintcoach die Nederland heeft, René Wolf... die gaf vorige week ook al een beetje aan uh, dat het zomaar zou kunnen... dat uh, Kanes twee onderdelen rijdt, de 500 meter en die teamsprint. Belangrijk voor die Olympische ranking waar we het net over hadden. En dat ze uh, daarna misschien wel het toernooi verlaat uh, om niet te gaan forceren. Want ja, volgend jaar is toch het jaar waar het om draait. Het zou me niet verbazen als dat gebeurt. Luisteren we naar een andere Nederlandse troef. Op de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 We natuurlijk morgen beginnen we met de 10 sprint. En dat is een mooie, mooie wedstrijd om erin te komen. Ook echt belangrijk voor ons. En dan zaterdag en zondag de keiën in de kilometer. Dus ja. Ik heb er zin in. Die sticker trouwens, dat is de, de grote flyer van het toernooi. En dat, daar staat hij op, juichend naar zijn wereldtitel van vorig jaar. Dus hij, uh, op de kilometer. Uh, dus hij wordt daar veel aan herinnerd inderdaad. Ja, hij is mede door die wereldtitel nu de vaandeldrager van de Nederlandse En Eigenlijk ook wel omdat Theo Bos is gestopt. Heeft hij in dat gat kunnen duiken? Kan hij ja. die sport in zijn eentje... Ja, ja, ja, groot ja, houden, ja. hoog houden. Ja, vind ik wel hoor. Hij is uh, vorig jaar niet voor de eerste keer wereldkampioen nee. geworden. Hij was al een keer op de nee. kilometer, ook op de Keirin is hij het geweest. Alleen op, de, op het koningsnummer van de sprinters, namelijk de sprint... is hij dat, uh, is hij dat nog niet geweest. Theo Bos natuurlijk wel. Um, uh, en dat toernooi, of dat onderdeel, is hij wel beter op geworden. Afgelopen winter heeft hij goed gereden in de wereldbekers. Maar vanwege de, de teamsprint, weer die Olympische ranking waar we het over hadden... Uh, de keirin, uh, daar speelt die ranking ook in mee... en uh, de kilometer wat hem gewoon erg uh, aan het hart uh, ligt... en waar die titelverdediger is, laat hij de individuele sprint nu schieten... en dan gaat hij zich volgend seizoen weer helemaal op richten... Dat is eigenlijk de enige, een enige prijs die hij nog mist. Maar het is zeker wel een vaandeldrager nu van, de, van het sprinter geworden in Nederland. De naam is gevallen, Theo Bos. Ja. Want hij komt. Hij komt, ja, zondag. Ja, Ik ben, ja. Ik ben heel benieuwd op de koppenkoers met Peter Schep. Het is eigenlijk het onderdeel waarop het, uh, het makkelijkste... Uh, de switch van de weg naar de baan op zo'n korte periode te maken is. Uh, op die koppelkoers uh, nou is Peter Schep niet helemaal fit. Die is uh, van de twee weken dat ze op trainingskamp zijn geweest... Uh, op Mallorca is die een week lang ziek geweest. Dus die keek niet echt super gemotiveerd uit naar het toernooi. Ja, wel gemotiveerd, maar die, die baalde een beetje natuurlijk van het feit dat hij de griep had gehad. Dus het is een beetje de vraag hoe hij hersteld is. En dat is wel typisch een onderdeel, die koppelkoers uh, met Bos en Schep. Ze kunnen daar uh, uh, een medaille pakken, maar ze kunnen ook vijfde, zesde of, of tiende worden. In ieder geval is het wel weer een rentree in een mondiaal titeltoernooi sinds... Peking, waar het zo slecht verliep. Hij heeft daarna een aantal zesdaagsers gereden met Schep. Een Nederlands kampioenschap, koppelkoers gewonnen met Peter Schep. En nu dus op dit onderdeel zondag op het WK. Kijken we tot slot even naar de dag van morgen. Want dan is een van de onderdelen de puntenkoers voor de vrouwen. Nederland heeft dan een serieuze titelkandidaat met Marianne Vos. Wat denk jij dat zij kan? Uh, zij gaat zeker meedoen om een, uh, om een medaille. Ik denk dat zij... Uh daar goed genoeg voor is. Uh, nou ja, dat heeft ze natuurlijk wel bewezen op de Olympische Spelen. En zij is ook al wereldkampioenen geweest uh, op, dat, op dat onderdeel. Uh, uh, ook daar is het een beetje de vraag hoe de concurrentie rijdt. Het punt is altijd een moeilijk onderdeel. Allemaal individuele rijdsters in de baan. Maar er zijn altijd wel rijdsters die onderlinge afspraken maken. Als ik ga, ga jij niet achter maanden, et cetera. Dus het is altijd een beetje de vraag hoe dat allemaal in elkaar steekt. Maar Vos is uh, dermate goed genoeg dat ze hier zeker een, een medaille op kan pakken. Het is voor haar een beetje een troostprijs natuurlijk geworden... omdat ze die bike-off verloor voor dat Olympische onderdeel, voor dat Omnium. Daar rijdt zij dus niet. Maar uh, zij gaat zeker meedoen om een medaille morgen. Morgen gaan we dat horen. En ik denk van jou, Sebastian. Dank je wel. Ja, oké. Okay. Het vooronderzoek van de KNVB naar het gedrag van Adel Den Haag speler Lex Immers is nog niet afgerond. Immers zong na het gewonnen duel met Ajax onder meer we gaan op jodenjacht samen met een grote groep supporters in het supporters home. De aanklager betaald voetbal heeft hem vandaag per fax aanvullende vragen gesteld. Immers heeft een dag de tijd gekregen om daarop te reageren. Vandaag werd duidelijk dat ook een aantal leden van de raad van commissarissen van ADO aanwezig was in het supporters home. Een woordvoerder laat weten dat de situatie in dat supporters home zodanig was dat er niet kon worden ingegrepen. Het was gebeurd voordat ze er iets aan konden doen. Tim Cornelissen vervolgt zijn voetballoopbaan bij FC Twente. Verdediger Cornelissen komt van FC Utrecht, waar hij transfervrij mocht vertrekken. Hij tekent een contract voor twee seizoenen. De Fransman Michel Platini is ook de komende vier jaar de baas van de UEFA, de Europese Voetbalbond. Hij werd tijdens het jaarcongres van de UEFA in Parijs unaniem herkozen. Er was geen titelkandidaat, geen tegenkandidaat. Platini gaat zijn tweede termijn in. In een ziekenhuis in zijn woonplaats Dordrecht is oud-international Hans Boskamp overleden. De geboren Rotterdammer Boskamp speelde in de jaren 50 voor Ajax... en kwam in die periode vier keer uit voor het Nederlands elftal. Boskamp werd niet alleen bekend als voetballer, hij was ook acteur en zanger. Hij speelde onder meer in de tv-series Floris, Ja, Zuster, Nee, Zuster en Oppassen. Hans Boskamp is 78 jaar geworden.